Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Ho, ho. Iselot Thomassen met het NOS-journaal. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman... heeft met de Amerikaanse president Trump gebeld... over de schietpartij op de Amerikaanse marinebasis in Florida. Een luitenant van de Saoedische luchtmacht doodde daarbij vrijdag drie mensen. Daarna schoot de politie hem dood. In het gesprek bracht de kroonprins zijn condolences over aan de nabestaanden van de slachtoffers. En hij zei dat de Saoedische autoriteiten op alle mogelijke manieren willen helpen bij het onderzoek. Onderzoekers van de FBI gaan er vooralsnog van uit dat de man alleen handelde. Ze beschouwen de daad als terrorisme. In Laren in Noord-Holland heeft de politie iemand neergeschoten bij een vechtpartij bij een café. Twee mensen zijn gearresteerd onder wie de man die is neergeschoten.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 en tot vorig jaar deed hij nog de stem van Big Bird... maar wegens ziekte moest hij stoppen. Spinney was ook de Amerikaanse stem van Oscar het moppermonster... in Sesame Street, die altijd in een vuilnisbak zit. Carol Spinney was 85 jaar. Het weer. Vannacht buien, mogelijk met onweer. De wind neemt in kracht af. Ook overdag veel buien, soms met onweer. En de wind neemt dan weer toe. Het wordt ongeveer 8 graden...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 Klar. Mit dem ganzen Mist, dir fällt nichts mehr auf. Du schließt dich ein, schmeißt die Schlüssel weg und machst das Radio laut, haben uns längst verloren, kein Weg zurück, haben uns nicht getraut. Und nur deswegen lieg ich, ich weiß genau, was du denkst, wie du dich fühlst. Ich dich die ganze Nacht wahr. Und jeden Tag diese eine Frage, was du sagst. Het